Uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland stuurt nog eens een Patriot luchtafweersysteem naar Oekraïne. Daarmee moet Oekraïne zich de komende tijd beter kunnen verdedigen tegen Russische luchtaanvallen. Duitsland leverde eerder al twee luchtafweersystemen. De Oekraïnse president Zelensky heeft bondskanselier Scholz bedankt voor het leveren van een nieuw Patriot systeem. Zelensky heeft al meerdere keren westerse leiders gevraagd om nieuwe luchtverdedigingssystemen. Na het ongeluk met een kabelbaan in de Turkse badplaats Antalya zijn 13 mensen aangehouden. Gisteren viel een van de palen om die de kabelbaan dragen. Daarna botst een cabine tegen de paal waarna de inzittenden eruit vielen en op een berghelling terecht kwamen. Bij het ongeval kwam een man om het leven en raakten 17 mensen gewond. Achterstallig onderhoud is volgens de Turkse minister van Justitie een van de oorzaken van het ongeluk. De dertien die nu zijn aangehouden zijn medewerkers van de exploitant van de kabelbaan en van het onderhoudsbedrijf. Zanger Joost Klein gaat volgende maand gewoon naar het Eurovisie Songfestival in Zweden. Een aantal acteurs, artiesten en schrijvers had gisteren hem in een open brief opgeroepen om het Songfestival te boycotten vanwege de deelname van Israël. Klein zegt dat hij hun pijn hoort, maar dat het een te groot dilemma is om op hem af te schuiven... Als hij wereldleider was, dan had Klein al lang wat gedaan, zegt hij. Dit weekend worden er nieuwe stalen kabels bevestigd... aan de Galenkopperbrug in de A12 in Utrecht. Vanwege de veiligheid wordt er alleen overdag gewerkt. Daardoor is de A12 in de richting van Arnhem... dit hele weekend tussen 8 uur ochtends en 8 uur avonds dicht. Wordt al een tijd gewerkt om de Galenkopperbrug in Utrecht te vernieuwen. Het weer droog en zonnig. In het noorden 15 graden, in het zuiden mogelijk 24... Vanavond meer bewolking en wat regen. Morgen weer droog met af en toe zon. Wel een stuk frisser. Dan wordt het 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Sla, ik durf met jou die strijd wel aan Want ik kan jou niet laten gaan Ik weet dat ik ga winnen Al ga je nu naar buiten, je bent zo weer bij me binnen ik weet gewoon heel zeker dat je hier weer snel zal zijn Waarom voor die paar dagen, het is de moeite niet voorbij Als ik je nu laat gaan, dan raak ik jou misschien toch kwijt Dat kan je toch niet willen, ik die jou nooit iets verwijt. Gebruik toch je verstand, het leven is zo snel voorbij Hoe vaak zei jij me niet, dat jij zal blijven hier bij mij Het boek is uit zeg jij, maar ik heb nog een tweede druk dat moet je echt nog lezen, ga alleen over geluk. Kom even zitten hier naast mij Toen laat je gaan en voor je vrij. Denk dan even weer aan vroeger Ja, denk nog even aan die tijd Hoe moet ik leven zonder jou? Ja. Je weet hoeveel ik van je hou Het is vast dat ik ga winnen Al ga je nu naar buiten, je bent zo weer bij me binnen Ik weet gewoon heel zeker dat je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 Zei jij me niet dat jij yes, zou blijven hier bij mij Te verlangen, om niet langer in onzekerheid te blijven hangen. Maar juist als je wil verlangen moet je afstand nemen. Elkaar de ruimte geven om voor jezelf te bewegen. Hopen, voelen en vertrouwen dat je dan je weg vindt naar en bij elkaar. En dat dat dan weer verbindt. Nee, het is niet leuk. Ik zat nu wil liever dicht bij jou. Maar dan komen we niet verder. Het is niet wat je wil. Ik hou van je. Onze basis is goed, samen vinden we elkaar En dat dit zoveel met me doet, bewijst opnieuw voor mij Dat er nog zoveel te ontdekken is, zoveel nog te zeggen is En alles te redden is, we zijn nog lang niet uitgespeeld Deel je kaarten hier bij mij, want samen zijn we sterker Jij en ik zijn samen, wij nu is nu, en dat is kut Dat is dan niet maar zo, maar liefde is z'n werkwoord Het is onze rodeo Uiteindelijk vind ja. Jij... Pedalen, iets dat onze liefde stopt Ik wil door onze verhalen voelen en alles Het is ons lot, het is het moeilijkste om niks te doen Wanneer je hard wilt werken Maar juist als je jezelf bent kun je elkaar versterken Het is lastig als je wakker wordt en denkt Waar ben je nou, maar jij bent wakker met hetzelfde Het was voorbij de grauw als je de afstand hebt genomen Je voelt om wat je mist Juist dan weet je het zeker, dit is wat de liefde Uiteindelijk, is Uiteindelijk vind jij Zo, daar zijn we dan weer. Entertainment for You. En dat allemaal uh, op zaterdag de 13e. Ja, gelukkig geen, uh, geen vrijdag de 13e. <laughs> Dit was deze En uh, daarvoor hoorde je natuurlijk uh, André Hazes en Ik weet het zeker. En deze is getiteld, uh, getiteld uh, Onze Weg. Zo is het, ja, hè, lekker. Hey, ik hoor de echo, ja, ja. Martijn, ja, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, uh, ja, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. En uh, ja, ik zal even de muziek een beetje wegdraaien. Uh, ja, stel jij even voor, voor de mensen thuis, wie je bent, wat je doet. En, uh. Ja, Martijn Leopardi, 33 jaar, woon in het uh, pittoreske Voorhout, een mooie bolle streek. En uh, ja, wat ik doe, ik doe het zingen, daar hou ik me volledig mee bezig. En uh, nu sinds een jaar of twee uh, daarmee bezig. En dat gaat natuurlijk wel uh, heel erg leuk. En sindsdien, uh, sinds kort is nu mijn uh, eerste single uit. En dat is dan Drink Wat met mij. En uh, daarom mocht ik bij jullie op bezoek komen om die uh, ja, met jou te gaan bespreken. Ja, oh, ja ik heb een beetje last van uh, <laughs> mijn keel. En dan doe ik de <laughs> schuif dicht. Hey, maar um, ja, nou ja, in ieder geval, uh, het is een leuke single geworden. Ja, dankjewel. Hij loopt ook goed. Leuke positieve reacties al van... Dus uh, ja, we hopen dat ja. die uh, natuurlijk zo doorgroeit uh, en doorgaat. Ja, nou ja, ik hoop in ieder geval dat je er zelf blij bent met, uh, ja, mee bent zeker. Met, met, met deze single. Zeker weten. Want uh, ik zeg altijd, een single uitbrengen is leuk, maar het kost ook wat. En, ja, uh, ja en je moet erachter staan, hè. Het is, uh, je, je moet natuurlijk je, het proberen te vertellen. en uh, Het leuke aan deze single is dat ik er aan heb mee mogen helpen met het schrijven. Dus uh, ja, ja vanaf het begin af aan bij betrokken geweest. Dus daar ben ik heel blij mee. Oké. Okay. Hey, we gaan zo ook nog even Marlane bellen. Dus uh, ik denk dat jullie die ook wel kent. Ja. Ja, oké. Okay. En um, nou ja, dan gaan we in ieder geval even een nummertje draaien van Martijn Te Kampen. En als ik jou morgen tegenkom, en dan komen we zo weer bij jou terug. Dat is goed. Tot zo.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 jou in mijn armen en vraag waarom, wat ik fout heb gedaan. Zet je hart voor me open, laat mij toch niet lopen. Ik laat je zo maar niet gaan. Nee, ik laat je zo maar niet gaan. Ja, daar zijn we dan. Marlane, ja, daar is ze. Daar is ze. Daar Hallo. Is ze. Hallo. Hallo. Ja, waar zat je dan? In de tuin? Ja, nou ja, inderdaad, in de tuin op een verjaardag. En uh, vanavond moet zingen, dus meestal gaan we dan uh, ja, iets eerder. En uh, ja, dan ben je natuurlijk in gesprek. En ik, ik voelde al wat trillen. En ik denk, oh chips. Nou ja, maar ik ben er. Ik ben er. Hé, hey, en uh, ja, we bellen natuurlijk vanwege jouw uh, ja, uh, geweldige single. Dankjewel. Ja, ja, dit is Mijn Leven, mijn nieuwe single inderdaad. Ja, geweldig nummer. Uh, ja. Voor jou ook, uh, denk ik, een nieuwe weg? Nou ja, in principe is dit... Uh, ik ben wel de volkskant uh, op het levensliedkant uh, opgeslagen, inderdaad. Ja. Maar dat is meer omdat ik dat zelf ook heel graag wil. En dat is de, eigenlijk het derde liedje ongeveer. Uh, ja, dat past veel beter bij me, vind ik zelf. Uh, het is toch altijd zoekende van, joh, wat ga je dan doen? En... En dat soort dingen. Dus uh, ja, ik ben er wel on on onwijs trots op. Ja, want het is. Uh, ja ik, ik vind het uh, totaal iets anders dan uh, wat je uh, ja, eigenlijk altijd hebt uitgebracht. Ja, ik heb natuurlijk uh, op een gegeven moment zeg ik, uh, even denk uh, vorig jaar met uh, vlieg met mij mee uh, van die uh, was al eigenlijk, ja, hè, een walsje lekker volks. Ja. Toen lekker zonnen met een, uh, ja toch wel een soort Polonaise. En nou deze, ja, dit is, uh, ja, dit is wel eentje van mijn verlanglijstje, dat wel. Ja, want het is ook uh, het zit een uh, eigenlijk een levensverhaal aan, hè? Ja, klopt. Ja, het is gedeeltelijk autobiografisch. Ja. Maar ook natuurlijk, uh, ja, ook weer dingen die er natuurlijk niet helemaal uh, waar zijn, maar dat het dan wel lekker rijmt. En, uh, ja. Maar ja, dus, dus, dus dat, ja. Ja, dus, dus uh, in de toekomst kunnen we dus meer verwachten van uh, dit soort muziek van jou? Nou ja, inderdaad, ik denk, ik denk het wel. Het is wel een, een klein uh, probeersel van mezelf, omdat ik dit gewoon heel graag wilde doen. Uh, een ballet, ja, uh, balletachtig. Uh, liedje, uh, waarvan ik denk van ja, maakt niet uit wat hij gaat doen. Ik ben er gewoon on, onwijs trots op en... Uh, ja, ik wil gewoon heel graag uh, overbrengen wat, uh, wat ik he, he, heb gevoeld voor twee jaar geleden. Ja. En wie weet kan ik uh, andere mensen daar ook... Uh, ja, dat die hetzelfde hebben meegemaakt. Of, ja, ondersteunen, of zeg maar. In context of wat dan ook, ja. Ja, ja. Nou ja, ja, ik zeg het, het is een geweldige plaat. Het is niet... Uh, ja, ik, ik ken jou niet anders dan uh, een facebeast. Ja. Dus, <laughs> dus ja, uh, en, en ja, dit, dit uh, ja, was totaal verrassend voor mij eigenlijk. Ja, nou ja, vind ik leuk om te horen, dankjewel. Ja. En uh, ja, hij staat natuurlijk ook in de, in de, Dutch, de nieuwe Dutch top 5 uh, van Entertainer View. Daar dus, uh, nou, ben ik blij mee, dankjewel. Ja, die, die, die eraan komt. En dan staat hij alvast Goed is uh, nummer 3, dacht ik. Oh, kijk. Dus, uh, nou, oh, dat is hartstikke goed. Dus is, is oh. lekker komen. Ja, super ja. zeg, dankjewel daarvoor. Ja, ik vind, uh, ja, proficiat. Dankjewel. Hé, <laughs> hey, en, um, ja. Dit nummer, heb je dit zelf geschreven of heb je dat met? Nee, nee. Carlo, Carlo Rijsdijk en Manfred Jongenelis hebben hem geschreven. Natuurlijk ook met mij erbij aan de tafel. Want anders kan het geen autobiografisch liedje zijn natuurlijk. Nee. Maar en eigenlijk, ik neem altijd al mijn liedjes op bij Manfred. Dus ja, dat zat natuurlijk dicht bij het vuur. Dus hebben we dat, hebben we dat zo gedaan. Ja, en hoe is het weer nu momenteel in Gelderland? Heel goed, nou ik sta nou nog lekker bij uh, je ja, naast de schuur. Maar okay. in het zonnetje, dus uh, heerlijk, ja. Ja, heerlijk. ja ik, ik, ik ken, uh, ik ken uh, de, de omgeving daar ook wel uh, aardig hoor. Ja, dus, uh, ja <laughs> dus ik heb daar nog iemand wonen, daar in, in, in Tiel en in Druten. Dus, uh, oh, wat leuk, inderdaad. ja, dat is inderdaad om de hoek bij ons, ja. Ja, dus uh, ik, ik ken de omgeving, daarom zeg ik, uh, zat je in de tuin? <laughs> ja. ja, heerlijk, ja. Hé, hey, en, uh, nou ja. Ik zou zeggen, uh, waar kunnen mensen jou volgen? Uh, met het ja. rijlen en zeilen wat je gaat doen. En... In principe is het natuurlijk overal waar ze Marlanen, zoals je het zegt, zo schrijft hij het ook. Ja. Overal waar ze Marlanen intypen, vinden ze tegenwoordig mij wel. Dat is heel fijn. Dus uh, maak niet uit Instagram, Facebook, uh, Twitter. Uh, nou, je kunt ze zo gek niet verzinnen of uh, ik, ik ben er. Dus uh, ja, gewoon Marlanen. Gaan we doen. Als jij hem aankondigt, bedankt. dan... <coughs> Sorry? Dankjewel. Nee, ik, zeg, ik wou zeggen, als jij hem aankondigt, dan uh, gaan wij hem inzetten. Nou, ga ik doen. Lieve luisteraars, hier ben ik, Marlane, met mijn allernieuwste single. Dit is mijn leven. Hey, dankjewel, Marlane. En uh, dankjewel. graag tot de volgende single. En uh, geniet van het weekend en van het weer natuurlijk. Hetzelfde, dankjewel. Hè? Hey, tot de volgende keer. Doei. Hoi. Gaan door mijn hoofd. Ik heb steeds weer opnieuw.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 Vertrouw op mezelf en ben los van de teugel. Wat je van mij Ja, iets gaat er niet goed. <laughs> ik, ik weet niet wat, maar... Hij houdt de nice, neus... Uh, compleet... Dit oh. is mijn leven. Ja, nou ja, dat was in ieder geval de titel van, uh, van dit nummer. En dan zijn we weer... Uh, zijn we weer bij jou aangekomen. Ja, in de studio. <laughs> ja, er gebeurt hier uh, rare dingen, maar... goed oh, uh, Ook voor hun de zaterdagmiddag, hè? Willen ook naar huis, willen een drankje doen, mooi weer, ja. Waarschijnlijk, ja. Hé, hey, maar, um, ja, nou ja, je, je hebt je eerste, je eerste single natuurlijk uitgebracht. Ja. Uh, uh, zit er stiekem al uh, wat, wat nieuws in het vat? Of? Ja, zeker. We hebben een uh, writers camp gehad. Dus in, die, uh, in het totale pakket vijf nummers gemaakt. En van die vijf uh, komen er toch zeker drie, vier uit. En uh, de volgende staat nu ongeveer op augustus. Oké. Okay. Dus uh, ja, laten we dat in de gaten houden. We, we mikken op eind augustus dat de volgende eraan komt. En uh, dat wordt ook weer een uh, ja, beetje volkspopachtig volkspop-achtig nummer. Een uh, mooie uptempo beat erin. Dus uh, we hopen daarin uh, ook toch, uh, toch weer gezellig... Uh... Toch nog een, een, een laatste nieuwe uh, zomerstampen, zeg maar. Ja, het is niet helemaal zomer. Het is wel iets wat je, wat je in het hele jaar uh, terugvindt, zeg maar. We wilden eerst wel voor het zomerse gaan. Maar doordat het eind augustus wordt... ...wilde ik daarmee toch zelf ook wachten... ...en dan uh, mikken op de zomer van 25. Ja. Dus uh, ja, het, wordt, het is een verrassende plaat. Het wordt een heel leuk nummer. Oké. Okay. Hey, um, ik denk dat we eerst eventjes uh, jouw uh, single gaan draaien. Leuk. Drink een wat met mij. Zeker. En dat... Uh, ...mogen de mensen zelf kiezen of ze er wat van vinden of niet? Nou, het toch? is er mooi weer voor, toch? <laughs> ja, toch? <laughs> Even kijken hoor. Uh, Martijn, uh, Martijn is er nog niet. We gaan hier lezen. Ja, ik hoor wat. Kijk, daar is hij. Ja, er zijn wat technische probleempjes dus voor mij. Maar goed, we komen er wel door. Ja. Ik heb de avond van mijn leven. Er is feest in het café. En ik bestel nog wel een rondje. Kom en drink maar met me mee. Is wat ik zoek, nooit meer weg uit deze kroeg. Ik kijk in haar ogen en dit is wat ik vroeg: drink wat met mij. Als je dat niet doet, krijg je spijt. Ik zie een hele mooie meid en ik zeg: drink wat met mij. Wat je ziet, is wat je krijgt. Dus drink vanavond wat met mij.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 en ik zeg ding, wat met mij Wat je ziet is wat je krijgt Dus drink vandaag Zo, en er zaten wel lekker te glitsen. Ja, toch? Ja, ja zeker. zeker. Ik wat mij. Hey, uh, ja, ik zeg altijd... Uh, een lekker zomerse erin. Ja, dankjewel. Ja. ja, we wilden ook een nummer maken... wat natuurlijk voor iedereen wel een beetje toegankelijk was... voor alle leeftijden. Ja. En uh, ja, nou, ons idee is dat wel gelukt. Ja, zeker wel. Hé, hey, en... Uh, ja, je zei het al, he, er legt wat nieuws op de plank. Ja. Een uh, aantal nummers uh, gaan uh, dus uh, dit, dit jaar nog uitkomen? Ja, komen er nog aan. Uh, daarin schrijf je ook zelf mee? Ja, die, uh, die zijn geholpen. In, uh, althans, die hebben we uh, geschreven in dat Writers Camp. Dus uh, de volgende die eraan komt, daar heb ik uh, zeker ook weer aan mee mogen helpen. En uh, wat we dan willen doen is kijken mogelijk naar een, uh, naar een nieuwe samenwerking waarvoor we al in contact zijn met iemand. Om dan te kijken om aan het einde van het jaar toch nog uh, een, ja, een verrassende nieuwe plaat uit te gaan brengen. Dus uh, ja, op die uh, manier uh, gaan we rustig aan doorbouwen. Okay. En uh, ja, nu je eigenlijk je eerste single uit hebt. Ja. Uh, is, is er ook een, een site of, of uh, is, ben je momenteel alleen nog uh, te volgen op de social media? Op de social media's ben ik te volgen via Instagram en Facebook. Op mijn naam Martijn Leopardi. En uh, mochten mensen meer informatie willen hebben tot het boeken van mij op feestjespartijen. Uh, waar je me dan ook uh, voor wil... Uh, boeken. Dat kan via www.fmevents.nl in Leiden. Zij beheren mijn agenda en mijn, mijn boekingen. Dus daar ben ik te vinden. Oké. Okay. We gaan nog een nummertje draaien van Tino. En uh, ja, ik denk dat je die zeker wel kent. Zij ja, natuurlijk. Weet... Zij, zij weet het. Zij weet het. Heerlijk. Zij weet het. De maan staat hoog aan de hemel.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 Maar dat maakt niet uit. Nee, dat maakt vandaag niet uit. Want na nou alles heb ik weer verdiend.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 De titel van deze plaat, Tino Martin. Ja, en hier in de studio nog steeds aanwezig, Martijn, Leopardi. Zeker weten. Ja, hè. We, hebben, we hebben in ieder geval goed weer getroffen vandaag. Ja, grijs straks door het terras op, denk ik. Ja toch? <laughs> nou, eerst nog zo naar huis eten en, ja, en, en nog een optredentje. En dan een optreden in Haarlem inderdaad voor een besloten partij. Dus uh, ja. we gaan ons daar uh, gereed voor maken. Lekker. Hé, hey, en ja, de agenda uh, uh, van jou kunnen ze dus ook volgen gewoon uh, op social media. Ja. Alles, alles wat, uh, ja, wat je gaat doen, zeg maar, uh, komt op Facebook. Ja. Uh, heb je ook TikTok? Nee, dat niet. Nee, nee, nee, okay. nee. Daar hebben we wel over nagedacht. Dat moet ik eigenlijk nog een keer doen. ook. Maar ik, ik ben nog niet zo'n hele erge social media man. Maar het hoort erbij. Nee, dus nee, ik, zou het, nee. ik, ik moet het eigenlijk wel doen. Ja, ja, ja, ja anders is het alleen maar een klein, klein stukje. Je hebt maar uh, ja, de filmpjes. Zit, uh, 10, 10, 20 seconden nodig om, uh, om daar iets uh, op te posten. En dan, uh, ja. Ja, gaat, ja. Het, gaat het Nou, wie weet, uh, wie, wie weet het nog niet. Aan. <laughs> Hey, maar, um, ja, je bent ook uh, fan van het de Nederlandse lied. Ja, correct. Ja. En, uh, heb dat jou ook doen besluiten om, uh, om Nederlands te gaan zingen? Of, of zing je ook uh, Engelstalig? Nee, ik zing in principe uh, echt alleen Nederlandstalig. Uh, en ik luister, er, uh, ik luister er zelf ook heel graag naar. En dat is uh, ja, hoe het eigenlijk ook begonnen is voor mij. Doordat ik. De liedjes kende en alles altijd een beetje meezong. En uh, ja, dan per ongeluk in de kroeg de, de microfoon krijg. Ja. En daar toevallig mee aan het zingen ben. En dat is dan gefilmd en zo is het voor mij allemaal ontstaan. Dus ik, ik, ik blijf wel dicht bij het Nederlandse lied. Dat is voor mij gewoon. Uh, dat zingt het lekkers voor mij. Oké, okay, we sluiten er niet uit dat je in de toekomst uh, nummertjes van Tom Jones en Engelbert Humperdinck en dat soort. Uh, ja, <laughs> het, het wordt echt wel eens aangevraagd natuurlijk. Als, als, als ik sta te zingen ergens voor jou, kan je Engels? Nou, nu heb ik wel wat dingetjes die ik Engels kan, maar uh, de voorkeur heeft wel gewoon het Nederlandstalige liedje. Ja. Ja. Dus, dus voorlopig zit dat er niet in. Voorlopig uh, moet ik eerst nog even wat gaan vinden dan, ja. ja. ja, goed, je hoeft alleen maar de, de tekst te kennen. Ja, dus, ja, ja. ja, de betekenis hoef je niet eens te kennen. Dus. Nee, als je er maar mee zit, dat mee mee is, mee is waar. Ja. Ja, ja. Hé, hey, maar um, ja, ik heb... Uh, ik, uh, omdat je toch uh, namen noemde, zoals John West en zo... Ja. Heb, ik, heb ik er dus eentje van uh, John West uitgekozen met lange Frans. Ja. En uh, hij werd over lekker ding. Heerlijk. Zomers. Ja, toch? Je smaakt bij snik Ik ben met stil gek Maar ik kan ze links laten liggen als ik jou kan ontdekken Waar kom jij vandaag? Ik ben een dode hoek ik ken deze ijskoude pooie rond goed de Je deed water bij de wijn, boter bij de vis. En weet je waar het mooiste van alles is? Dat ik me niet vergis. Het moment dat ik beslis, dan kan ik bijna niet geloven dat je hier in huis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 ja. Een lekker ding was dat. En dat allemaal gezongen door John West en Lange Frans. En aan de telefoon hebben we Jan van Est. Jan, een hele goede middag. Goedemiddag. Hoe is het? Super, en aan die kant? Ja, zeker. Het zonnetje schijnt lekker, dus uh, ja, we hebben niet te klagen zo, toch? Heerlijk, heerlijk. Hé, hey, heb jij ook zo'n raar gevoel? Ja, zeker. Ja, mooi. Vooral met het weer. Vooral met het weer, ja. Jazeker, zeker. Mooi, man. Hé, hey, ja. lekker een uh, ja, nieuw singeltje. Klopt. Uh, lekker uh, een feestnummertje eigenlijk. Het is een oudje van Dario eigenlijk. Ja, ja, ja. Met de kinderen, met de kinderen was ik uh, in de, in de leutsch bezig... en ik kwam ik allemaal MB'tjes tegen. En toen dacht ik, hé... Hey, dat is eigenlijk zonde, dat is een vergeten liedje. Ja, klopt inderdaad. Ja, ik, ik, ik ja. Zal, ik, weet je eens, Jan? Zal ik je eerlijk vertellen? Hm? Op mijn werk zing ik hem eigenlijk... Uh, wekelijks. Echt waar? <laughs> Echt waar. <laughs> oké. Okay. Ja, dus uh, ja, dan, uh, dan zing ik hem gewoon even zo tussendoor, uh, tussen neus en lippen door en dan zeggen ze heb je hem weer. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik, uh, bij mij is hij nog nooit uh, vergaan, zeg maar. Oké, okay, oké. Okay. Nou, nou, hierin zijn we een heel omtrek. Ik hoorde hem bijna nergens meer door. Okay. Dus ik heb <laughs> zo vergeten liedje dat er niks meer mee wordt gedaan. Nee, inderdaad, je hoort hem niet. Eh, op de radio hoor je weinig of, of niks eigenlijk. Nee, maar ook de, de artiesten maar zingen het bijna niet meer. Nee, nee, klopt. Nee, want daar zeg ik, je hoort het eigenlijk eh, vrijwel eh, ook eh, online eh, of via de computer hoor je dus eh, weinig via de Piraten, zeg maar. Klopt. Maar jij hebt er in ieder geval een eh, 2.0 van gemaakt. Jazeker. Ik hoop dat hij goed gelukt is. Eh, ja, tuurlijk wel. Ik bedoel, eh, <laughs> Ik volg je al een tijdje, dus... Nee, dat zit wel goed. Ja, zeker. We mogen niet klagen we hebben Echt uh, veel succes op momenten mee, dus daar zijn je heel blij mee. Ja, toch? Hey, en uh, nou ja, deze, deze heb je nu uitgebracht. Maar uh, heb je nog wat uh, nieuws op de plank leggen... wat je ook binnenkort uit kan brengen voor uh, uh, na zomer? Of, uh... Nou, we zijn druk bezig met nieuwe liedjes. Dus we hebben wel hier een demo'tje binnen binnengekregen. En dan gaan we nu aan de hand daarvan er twee of drie opnemen. Ja. En als dat, als dat opgenomen is, dan gaan we beslissen welke we eventueel als vervolg hiervan gaan uitbrengen. Dus we zijn druk bezig. Oké. Okay. Ja. Nou ja, daar gaan we in ieder geval op wachten. Zeker. Hey, en uh, waar kunnen mensen jou volgen? Qua agenda? Qua uh, nieuwe liedjes? Uh, YouTube? En daar staat alles op? Alles. O ook TikTok? Facebook? TikTok hebben we. We hebben uh, uh, Instagram, we hebben Facebook. Dus hebben, we doen uh, genoeg mee in de Social media. Ja, ja want uh, ik heb hier Martijn uh, Leopardi zitten. <laughs> en die, uh, die doet nog helemaal niks met TikTok. Dus hij heeft zijn eerste single uitgebracht natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, ja, misschien dat jij hem over kan halen dat hij op TikTok... Uh... <laughs> ja, wij, moesten, wij moesten wel normaal maatschappij bij op TikTok, dus vandaar dat we erop zijn. Oké. Okay. Nou ja, het, het, is, uh, het is momenteel hot. Dus uh, ja, ik bedoel... Uh... Ja, eerlijk is eerlijk. En het is echt wel grappig om te zien. Ja, ik, eh, soms, eh, soms kijk ik even gestieken. Ik vind het ook wel grappig, eerlijk gezegd. Ja, ja, ja, dat is inderdaad zo. En al die filmpjes, ja het is anders dan anders, laat ik het zo zeggen. Ja, het is, ik zijn allemaal korte filmpjes hè. Ja, ja, ja. E, zit jij eh, naast een speaker of iets? Ik zit inderdaad, ik bel handsfree, want mijn, uh, mijn pratende dingetjes zeg maar, dus ik oh. moet hem op Henry bellen. Ah, Oké, okay, ja, maar ik hoor af en toe een... Uh, een vogeltje voorbij vliegen. Ja. <laughs> je zit in de auto of niet? Nee, nee ik ben gewoon thuis, alleen nog even overal lopen van de een naar de ander. Ah, oké. Okay. Dus je zit niet in de tuin met een uh, koude Nou, ik kom net eigenlijk van het terras af. Oh, oké. Okay. Dus uh, wel met een koud glasje... koloniseren we dat wel, maar we komen net inderdaad van het terras en nu gaan we ons klaarmaken om uh, vanavond weer te werken. Ah, dus je, je moet weer uh, op pad? We moeten weer op pad. Ah, hey, uh, Jan. Ik zou uh, zeggen, uh, als jij hem aankondigt, dan gaan wij hem inzetten. Nou, we zeggen niet uw radio uitzetten, want hier komt de nieuwe single van Jan, maar dat is trouwens bij ik zelf. Heb je ook zo'n raar dank Hé, dankjewel Jan. En ik zou zeggen, heel veel succes en uh, ja, goed weekend. Dankjewel, eigenlijk niet van mooi weer, mannen. Goed. Ja, zelfde. He. hè. Hey, dankjewel. hoi, hoi. hoi. Gesleten. Ik dacht dit raak ik nooit meer kwijt Het meest heb ik al vergeten Had niet verwacht dat zoiets lijkt Maar waarom kan ik er weer tegen Op de top, ja ik ben er weer uit Ik voel ik kan nu bergen door bewegen. Jij ook zo naar als je me aankijkt. Jij, jij ook, ik geef de kriebels in je maak. Hoos jouw hart als ik een drankje voor je aanrijd. Ik wil het weten en het liefde ook nog vandaag. Dat was Jan van Est. En uh, heb jij ook zo'n raar gevoel als je me aankijkt? <laughs> ja, een leuke titel. Blijf, uh, blijf een uh, lekkere feestplaat. Zeker weten. Hé, hey, en uh, ja, nog eventjes uh, terug naar jou te komen. Uh, hoe zie jij de toekomst? Ja, hoe zie ik de toekomst? Ik, uh, ik probeer rustig aan verder te bouwen in de muziek. En... Uh... Ja, dan hoop ik natuurlijk... Uh, kijk, ik heb het druk genoeg, maar wat is druk? En uiteindelijk hoop je natuurlijk te groeien naar toch wat grotere podia's en dat soort dingen. Dus uh, uh, als ik dan mag dromen en wil dromen, dan, uh, dan hoop ik dat het uh, in deze lijn doorgaat. En dat ik uh, op wat bekendere podiums mag gaan staan. Dus uh, ik hou het bescheiden en dat is uh, ja, wat ik hoop in de toekomst. Ja, ja, ja. in ieder geval... Uh... Ja, dat je ervan kan leven in ieder geval. Ja, dat, zeker. Wat, wat zeker. Hiernaast werk je ook nog? Nee, of, ik, doe, uh, nou, ik nou, focus nou, me volledig op Echt op de muziek? Dat kan. Ja, okay. En uh, nou, bijvoorbeeld 8 juni heb ik een uh, mooi podium. Vanuit FM Events uh, wordt dat georganiseerd. Dat is Hollands Live. Dat is hier in de Bollestreek. Dat is bij uh, de Klinkerbergenplassen in Hoekschees. Daar wordt een groot feest gegeven. Rond de 4.000, 5.000 uh, man wordt er verwacht. En dat is een hele mooie line-up. Waaronder Mart Hoogkamer, Tino Martin... Uh, Robert van Hemert, Wesley Bronkhorst. Nou, en daar mag ik ook bij zijn. Ja. Omdat mijn boekingskantoor hem organiseert. Um, maar in de toekomst hoop ik natuurlijk vaker van dat soort uh, fantastische ja. evenementen mee te mogen maken. Ja, ja dus, dus dan binnenkort zien we je ook in de Jordaanfestival en zo. Wie weet, ja. wie weet. Ja, ja, ik bedoel... hè? Eh. Wie weet. Ik, ik bedoel, je, bestaat, je staat hier in ieder geval bij half Amsterdam, wat er staat. Dus, ja, uh. ja, ja dat, ook, dat ook. Ik zing natuurlijk ook in het Amsterdamse voor het bedrijf uh, Bloemen Beppie Tante Roosje. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, de familie Kruiter. En daar, daar blijf ik ook mijn best voor doen. Dat is toch een van de leuke plekjes ook. Ja, ja want uh, je bent ook... Uh, je, je kent ze wel, zeg maar. Uh, tante Leens, Johnny Willy Daan, Willie Albert. Uh, ja, ja, ja, ja de, de nummers. De, die, de, de, de nummers inderdaad, de ja, muziek. ja. ja. Want uh, ja, het is natuurlijk oudbollig. Uh, ja, maar er wordt er er natuurlijk ook veel in een nieuw jasje, he, wordt er gestoken. Dus, uh. Ja, maar goed, ik, ik kan me voorstellen dat... Uh, uh, kijk, je bent een stuk jonger. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat je dus bepaalde uh, zangers of zangeressen niet kent uit die tijd. Nee, en omdat ik natuurlijk ik, hè, het, het zingen zeg maar zelf doe ik nu uh, twee jaar. Dus daarin al mijn collega's ken ik daarin ook nog niet. Nee. Dus, uh, nou ja, dat, dat, dat, dat is ook een kwestie van natuurlijk uh, groeien. Dat, uh, dat komt vanzelf. Ja. Hey, we gaan nog een plaatje draaien. En dat doen we met uh, John G. Wagner. En hij heeft het over die uh, mooie blauwe ogen. MUZIEK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 ja, ik stel je zachtjes. Doe je haar. Ik zou je graag nog één ding willen zeggen. Heb ik al die jaren opgewacht. Jij lacht naar mij. Ik pak je hand. Wij proosten samen aan de waterkant. Dat ik mijn leven lang bij jou wil zijn Mijn hart dat slaat op hol als jij me aankijkt Door die ogen van jou Ik krijg de kriebels in mijn buik als jij me aankijkt die blauwe ogen, en dat allemaal van Django Wagner hier op die vanaf de tolweg 10a. En ja, nog steeds is hier aanwezig Martijn. Leopardi, ja Leopardi. daar is hij. <laughs> ja. Hé, hey, maar uh, ja, uh, je gaat zo weer lekker naar huis, even, even een hapje eten. Even een hapje eten, klaarmaken voor vanavond, dan mogen we inderdaad weer aan het werk richting Haarlem. Ja, dan uh, eigenlijk moet je dan weer terug. Ja, en dan nee, daarna weer terug. En dan ben ik... Uh, dan de, prima, maar de, vanavond hebben we er één en dat vind ik, uh, vind ik goed. Ja, ja. Het, is effe, uh, het is prima. Ja. Morgen weer op pad, maandag weer op pad. Het is uh, even lekker vanavond. Ja. Misschien dat ik nog wat vrienden opzoek in de kroeg. Dat ik zelf even een borreltje doe in, uh, in, de, in de stamkroeg. Dus uh, altijd ah. gezellig. Ja, altijd om de hoek. Altijd om de hoek, ja. ja, ja. ja. Hey, maar... Um, ja, nou ja. Uh, heb je iets met kerst? Ja, ik vind kerst fantastisch. Ik ben helemaal weg van kerst. Dus een kerstnummer ga je misschien nog uit. Ja, wie weet in de toekomst. Kijk, kerst is echt mijn lievelings. Ik ben er een die uh, het liefst 3 december al de kerstboom opzet en dan blijft hij staan tot uh, halverwege januari. Ik, uh, ik hou er heel erg van. Oké. Okay. Ja. Dus, dus wie je... weet, ja, ja, misschien uh, een kerstnummer. Ja. Een mooie, mooie belletje ja. uh, inderdaad, uh, maar dan uh, uh, ja, eigenlijk zelf geschreven. Ja, nou, wie weet. Ja. En dan nu over kerst te hebben we mannen. 13 april, ja. We ja, hebben er al zin in. We, ja. hebben, we hebben nog... Uh, ja, we, we hebben nog even. Laten we eerst de zomer afwachten. Ja. Nee, maar goed. Ik, ik kan me voorstellen... Een hoop mensen brengen geen kerstnummer uit. Omdat ze... Uh, ja, dat ja, is moeilijk. Het, het, het, is, het is lastig inderdaad. En uh, ja, zo'n nummer wordt natuurlijk maar uh, één maand gedraaid. Hè? Ja. Om het maar zo te zeggen. Ja. nog niet eens een maand. Drie weken. Drie, uh, ja, drie weken. goede drie weken. Uh, en, en, en ja, dat vinden ze eigenlijk zonde om dan uh, zoveel geld uh, daaraan uit te geven. Ja, kan ik ergens ook begrijpen. Want uh, je verdiensten zal je er niet uithalen. Ja, mits het echt zo'n klapper wordt dat heel Nederland hem draait. Maar... Ja, maar wanneer wordt het een klapper? Precies, dus, dat dus, is het volgende. Eh, ik bedoel, er zijn dus zatten die, die, ja, noem maar wat eenzame kerst van André Hazes. Ja. Hele uh, simpele tekst, uh, een beetje droevig melodietje eronder en uh, ja... Het, het heeft mensen gepakt. Ja, eens. Ja. Tino heeft natuurlijk ook iets van een kerstnummer toen uitgebracht. Ja, twee stukjes ja. ja, zelfs. Maar uh, ja, wie weet, in de toekomst misschien. Maar ik uh, ja, ja, ja, niet over ja, nagedacht. Hier hoor ik ze in ieder geval vaak voorbij komen met de kerst. Dus. Uh, hey, um, Nou ja, dan gaan we er nog eentje draaien voor het, uh, voor het nieuws van zes uur. Ja. En uh, dat was. Uh, ook een verzoekje voor jou. Ja, natuurlijk. een van de favorieten van deze tijd nu. Amalia, dacht ik. Dat is ja, toch wel leuk. Amalia, inderdaad, van Wesley ja. ja Heerlijk nummer. Laten we het doen. Ja. Hey, en ik zou uh, ja, dan bij deze alvast afscheid willen nemen. Want we hebben nog maar een paar minuten. Dat is goed. Bedankt dat ik hier mocht zijn. En het uh, draaien van mijn single. En ik hoop dat die natuurlijk nog vaker gedraaid mag worden hier. Dat uh, gaat zeker gebeuren. Dank je wel. En ik zou zeggen, een goede terugreis. En... Uh,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 In mogen mis bij mij. Gatenmeer op Rome, pizza met tonijn, Zou de maffia vermoorden om bij jou te kunnen zijn.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 Ja, ciao. ciao. En, uh, Martijn Leopardi is uh, weer onderweg en naar huis. En, uh, wij gaan even verder en natuurlijk. We gaan naar het nieuws van zes uur. En ik zou zeggen, tot zo Naar nieuws. Het tweede uur. En dan gaan we de drie op de rij van Fred Heij. En natuurlijk ook de verzoekberaden. is Catharine Hultes. En uh, laat jouw hart bij mij. Dus, ik zou zeggen, tot zo